17 uur 2 We zijn begonnen met Time Out en Hier op de late avond is het ook altijd Fijn om een time out Even te nemen voor Ja, wat je graag wil Even ontspannen Het maakt allemaal niet uit Geniet van de muziek van Peaceful Radio .eu Verluisterplezier La a o Thank you. Van Stephen Halpern Gift of the Angels Muziek, in het lang vervlogen tijden en 1975 uh, Oh nee Sinds die tijd is hij begonnen Ik probeer natuurlijk altijd weer Een jaartalletje te zoeken Maar in het donker valt het niet mee Maar maakt niet uit Stephen Halpern is tijdens uitgebracht uh, Met Gift of Angels door Oriane Music En met dit label gaan we dan ook afsluiten Met Tinkagol Castle of Arthur van Medwin Goetheal gaan we afsluiten. En uh, dat was uh, ook nog van Oriade Music. Mijn naam is Benno Veugen. Ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma. Peaceful Radio aflevering 717. Je kan het allemaal nog nalezen en nahoren via peacefulradio.nu. En wat mij betreft graag een, een hele goede nacht. Graag tot de volgende keer. Dag.